In the case the demand of the in this week, of the door van de en die in de opmerkingen van de PP over Douglas heeft een detective in de arm genomen omdat hij vindt dat zijn 20 jaar jongere vrouw Donna hem bedriegt. Hij wil zeker. Wat hij van de detective, Cowley genaamd, moet denken, weet hij niet. Hij voelt zich niet helemaal serieus genomen. Bovendien ergert het hem dat Cowley zei dat een man het verdient wanneer hij door zijn vrouw bedrogen wordt. Hij verdient het niet. Wanneer hij thuiskomt en Donna betiept dat hij er iets aan de hand is, gaat de telefoon. Hij loopt naar een andere kamer en spitst zijn oren. Ja? Ja. Hallo. Natuurlijk? Nee, ja. dokter is net thuisgekomen en ze had even te praten. Nee. Dus je kunt die niet nee. krijgen, hè? Nee, helemaal niet. Zie je dan wel vertrek ben, hè? Zo, dat zou leuk zijn? Weet je wat leuk was? Ja, bijna was. Ik heb nu nog eens iemand te vermeken. Echt? Ja, anders. Ik zal kijken of ik het kan regelen. Ik wil jou geen regelen, zeg. Ik nee, ben al een beetje naast voor me, die weet Weet je maar, hoe heeft de trappen dan niet in de oké? Okay? Ik moet nu aan het avondeten beginnen. Zijn vandaag me niet vergeten? jongens je bent de absolute de top Goed. Dag. jezus daar wil ik vanaf Wie was dat dan nancy nancy talbert mijn god niet is belangrijker in mijn leven dan de schoenen uitverkoop bij nemen marcus spa maar alsjeblieft wie is nancy talbert ik heb haar naam nog nooit gehoord natuurlijk wel de op van een rotary. Vorige maand toen we naar het belet ging, heb ik daar Nancy Talbert. Is niet belangrijk schat? Nancy Talbert? Die lange vrouw met die bruine krullen. Hmm, je voelt lekker aan. Oh, het is het heerlijk als je me zo vasthoudt. Ik heb zin in je. Zal ik aan het eten beginnen of zullen we nog even doorgaan? Laten we eerst het eten. En daarna op de eettafel. Wacht me af, kleintje. Douglas vond dat verdomde slim van haar. Net doen alsof ze naar hem verlangde. Net doen alsof ze het accepteerde dat hij haar niet kon geven wat ze wilde. Deze poppakast, was een marteling. De waarheid. Hij moest de waarheid weten... Hij hoorde echter twee weken niets van Cowley, terwijl de detective had gezegd dat hij een paar dagen nodig had. Het waren twee zenuwslopende weken. En ondertussen voerde Donna nog steeds haar geheimzinnige telefoongesprekken, was ze heel vaak afwezig en nam soms drie kippen per dag een douche. Douglas stond op de rand van een zenuwinsinking toen Cowley eindelijk belde. Nooit een telefoon, jongens. Nooit naar telefoon. Ik kom meteen naar je toe. Na meteen? Wat dacht je van een lunch? Dan kun hier in die telenrijma spreken. Alsjeblieft geen lunch. Ik kom vanmiddag naar je kantoor. Een kwart voor één ben ik er. Hm. Douglas kende Rubies, een jaren vijftig koffieshop aan het einde van Balboa pier. Hij was er stipt om kwart voor één. Cowley zat een handelijke te eten. Hij droeg hetzelfde kaki kleurige pak dat hij aan had toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten. Naast een aardbeien milkshake lag een kartonnen envelop. Douglas wilde die envelop meteen pakken. Maar Cowley liet zijn hand er bovenop vallen wangen stonden bal van de hamburger en friet. Nog niet. Nee, hoezo nog niet? Ik moet het weten. Foto's. Dat is alles wat ik voor je... Wat ik zie hoeft niets te betekenen te hebben. Begrijp je dat? Laat mij die foto's nou maar zien. Buiten. Nou, Schiet op. Zo is hij... Ik zie je straks. Ik moet je eerst iets zeggen. Alsjeblieft schiet me op. Ze gedraagt zich niet als een vrouw die iets ongeoorloofd doet. Nee, ze gedraagt zich normaal. Ik uh, zal nog geen doekjes omwinden. Ze heeft een paar mannen ontmoet. Maar ik heb haar niet kunnen betrappen op iets waar een rugje aan zit. Geef me die foto's nou maar. Ik stel voor dat ik haar nog twee weken in de gaten hou. Wat ik nu heb, staat niet veel voor. Kijk. Eerst in de buurt van de kennel. De dierenwinkel. De dierenwinkel. Ze koopt voer voor de honden. De man die je hier ziet, werkt in die dierenwinkel. Ik zal wel. Ik die van ons wel. Niks aan de hand. Hier. De sportschool. Die trainer. Ongelooflijk eigenlijk. Maar die moet. Niks aan de hand. Geen lichamelijk contact tussen beide. Afgezien wat je in een sportschool kunt verwachten... Deze foto's zitten me niet lekker. Ze hoeven niets te betekenen te hebben. Maar... Ik... Ken jij die zijn? Douglas keek en keek. Hij zag Donna op alle foto's met dezelfde man. Aan een restauranttafeltje, op een veerboot... op de boulevard in Newport. Donna en de man raakten elkaar aan. Niet in extreme mate, maar toch. En hij kende die man. Ja, Douglas Armstrong kende die man. Hij kende hem heel goed. Maar nu tegen Cowley, moest hij zeggen... het is haar broer. Haar broer. Hij voelde alles draaien in zijn hoofd... en wist wat hij wilde weten. En wist wat hem te doen stond. Hij probeerde een droge grijns te produceren. Oh, verdomme. Ik voel me net een puber. Hoezo? Die vent, dat, dat is haar broer. Haar broer? Dat meen je niet. Jazeker. Hij is sportleraar hier op Newport Harbor High. Hij heet Michael, een avond Is dat alles? Ja. Ik uh, kan haar nog een tijdje observeren... om te Ach, zien... Nee, vergeet het maar... Jezus, wat voel ik me dom. Uh, wat ben ik u schuldig, meneer Cowley? Wat moet deze domme klootzak betalen... omdat hij de beste vrouw van de hele wereld vantrouwde? En samen gingen ze eerst een paar biertjes drinken... op de hoek van Main Street en Balboa Boulevard. En Douglas zorgde ervoor... dat hij de onnozele en beschaamde echtgenoot bleef spelen. Samen verbrandden ze de negatieve. En daarna namen ze afscheid. Vervolgens reed Douglas naar de school in New Harbor Heights. En daar wachtte hij tot hij Michael zou zien. Die verdomme broer van hem. De avonturier. De jongste van de gebroeders Armstrong. Die alles kreeg wat hij wilde. En die nu Donna wil.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 De verteller was Theo de Groot. Techniek Ruud Kars. Wordt vervolgd. Morgen,zelfde tijd.